Uur. Mark Hokke met het NOS Journaal. Bij een Joods restaurant in Amsterdam zijn vanochtend de ruiten ingeslagen of ingegooid. De politie heeft een verdachte op heterdaad aangehouden nadat getuigen alarm hadden geslagen. Bij de aanhouding heeft een agent pepperspray gebruikt. Het Joodse restaurant in Amsterdam is vaker doelwit van vandalisme en bedreigingen geweest. De politie kan nog niet zeggen of de verdachte daar ook bij betrokken was. In de eerste drie maanden van dit jaar heeft het Amerikaanse moederbedrijf van de reiswebsite Booking.com een verlies geleden van bijna 700 miljoen dollar. Door de coronacrisis boekten veel minder mensen een hotelkamer of huisje via het bedrijf. Het aantal boekingen daalde met 43 procent. Vorig jaar maakte het bedrijf nog een winst van meer dan 750 miljoen dollar in het eerste kwartaal. Booking.com kreeg de afgelopen tijd kritiek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 Het afgelopen seizoen werd eind maart beëindigd vanwege de coronacrisis en er werd geen kampioen aangewezen. Het weer opnieuw flink zonnig vandaag, wel zijn er soms uh, sluierbewolkingen uh, aan de lucht te zien. staat weinig wind, het wordt 21 tot 24 graden. Morgen weinig verandering, op veel plaatsen zelfs nog wat warmer. En zondag, dan koelt het af en kan het regenen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files.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 Zin in Zandvoort. Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM, met nu het rippen. Anouk met It's a New Day. En uh, daarmee zijn we beland in het uh, tweede uur van ZFM Live... op deze vrijdagochtend 8 mei. Zometeen uh, in dit uur een uh, interview van Anna Nieuws... met de directrice van het Frans Hals Museum. Zij, uh, we praten over, zij heeft nogal zorgen over uh, de opening van het museum. Uh, want vanaf 1 juni mag uh, het museum in Haarlem in principe weer open... net als alle andere musea in Nederland. Maar wat gaat dat betekenen voor het Frans Hals Museum. Verder bespreken we nog uh, de laatste nieuwtjes uh, die ik voorbij heb zien komen. En uh, we hebben het ook nog even over moederdag. En dan is Simone Kleinsma ook nog eens vandaag jarig. Dus we hebben nog genoeg te doen in het tweede uur. Maar eerst nog even muziek. Hier is The Police met Every Breath You Take. Every breath you take van uh, de police hier bij ZFM Live op deze vrijdagochtend. Uh, we gaan uh, het item van NH Nieuws behandelen. Uh, Anne de Meester, directeur van het Frans Hals Museum... Uh, vreest voor het voortbestaan van het museum in Haarlem... als er niet meer financiële steun komt van de overheid. Ze hoopt samen met collega's en burgemeester van Haarlem, Jos Wiene... de minister van Engelshoven, te overtuigen hoe belangrijk het museum... niet alleen voor Haarlem, maar voor heel Nederland is... Uh, de, daarvoor heeft ze afgelopen woensdag een gesprek gehad. Samen met het museum uh, ging ze in gesprek met uh, Ingrid van over de minister van Cultuur, om, de, uh, om duidelijk te maken wat de consequenties zijn specifiek voor het Frans Hals Museum van deze hele crisis. En uh, daar heeft uh, Anna Nieuws een interview opgenomen met de directeur uh, Anne de Meester. Dus daar gaan we even naar luisteren. Ik vond het heel bijzonder en eervol dat de minister op informerend werkbezoek hier kwam. En ik vond het vooral heel interessant dat zij uh, on the floor, uh, op de vloer, wel ervaren wat zijn de problemen waar musea nu mee worstelen. Yes. In die zin vond ik het heel open. Mm -hmm. En aan de andere kant is het natuurlijk zo, je hebt maar een uur de tijd. Dus wij zijn als museum dan heel erg aan het zenden. Yes. En je krijgt niet een evenwichtig gesprek. Maar wat hebben jullie duidelijk willen maken? Wij wilden De video loopt even vast. Even maken. Ja. Wij Hij gaat weer dus verder. Oh, niet. Wat hebben jullie duidelijk willen maken? Wij wilden du oh, nou. Jullie duidelijk willen maken. Zenden. Ja. je krijgt niet een even. Even kijken hoor. Het uh, interview loopt even vast. De video daarvan. Dan kan ik er nog wel wat bij vertellen. Ja, natuurlijk. Uh, dat het kabinet afgelopen woensdagavond. Uh, bekend maakte dat de musea. Uh, onder andere weer hun deuren mogen openen. vanaf 1 juni. Wel onder strikte voorwaarden, bijvoorbeeld dat ze uh, maximaal 30 mensen binnen kunnen laten en alleen op uh, reservering. En daar heeft uh, de directrice ook wat uh, over gezegd. Dus daar gaan we eerst even naar luisteren, kijken of die het wel doet. Dus we zijn heel blij dat het weer kan en mag. Ja. En we kijken er wel een beetje met angst en beven naar uit, van hoe gaat dat werken, hoeveel extra kosten brengt het met zich mee. En ook vooral, zullen mensen komen? Hebben mensen nu zin in een museumbezoek? Een van de dingen die wij gaan doen is we gaan alleen maar met online tickets werken voor bepaalde tijdsloten. Dat doe je normaal voor, voor grote tentoonstellingen. Dus je kunt alleen naar het museum als je online een ticket hebt gekocht voor een bepaald tijdstip. We zullen ook overal, bij ons is het zo, de kabinetten zijn heel klein. Dus je zult met maximum drie mensen per kabinet mogen betreden. We hebben een historisch pand, dat is moeilijk, maar ook wel weer goed. Want we hebben maar één looproute. Je kunt maar één kant op. Uh, tegelijkertijd denken wij na over, oké, okay, je kunt geen museumdocenten op zaal, moeten we een soort FaceTime-bodies hebben en die mensen hun vragen gaan beantwoorden. Ja. Willen de museum dan, dat is, betaal, is dat betaalbaar? Ja, dat uh, zijn een van de, van de vragen die de directeur nog wel heeft, want dat is natuurlijk begrijpelijk. Hè? Als de musea weer open uh, mogen, hoe gaan ze dan om met uh, de bezoekers die er dan weer uh, komen om toch die afstand te houden? Nu is inderdaad, wat uh, ze zelf al aangaf, de, uh, de looproute in het Frans Hals Museum, omdat het een historisch uh, gebouw is, ook al uh, eenrichtingsverkeer. Dus er kunnen in ieder geval mensen zo min mogelijk uh, door elkaar heen lopen. Maar uh, ja, met de maximaal uh, 30 bezoekers uh, moet het wel uh, te doen zijn voor de meeste musea, uh, denk ik zomaar. En vanaf juli mogen er uh, 100 bezoekers uh, naar binnen, uh, mits het allemaal natuurlijk... Uh, in het, uh, ...onder controle blijft het virus. Uh, het eerste filmpje wat ik wilde aanzetten... ...dat gaat het helaas niet doen. Maar mocht u nou nog... Uh, ...dit mooie interview... Uh, uh, ...willen luisteren... ...dan kunt u kijken op de website van NNA Nieuws. En we bedanken ook... Uh, ...dat we dit uh, mogen uitzenden natuurlijk. Uh, dan gaan we maar eventjes... ...naar muziek. Hier is Edda uh, Mork met Everything I Have. En dan zijn we zo weer terug.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 shines bright pictures awful Judah and the Lion... ...en daaraan voorafgaand natuurlijk... Adam Mark met Everything I Have. Uh, wij gaan even door met... Uh, ...een leuke rubriek in de Sanfordse krant... ...die altijd uh, leuke... ...of nou, opvallende nieuwsjes brengt... Uh, ...met oog en oor de badplaats door... ...en daar uh, zijn enkele nieuwsjes... ...mij opgevallen... Zo ook dat een inwoonster zeer verbaasd was en verontwaardigd... toen eind vorige week in de vroege ochtend de bomen in haar straat werden gesnoeid... door medewerkers van Spaar Land. Ze was niet verbaasd vanwege het feit dat het zo vroeg in de ochtend was... maar ze vroeg zich wel af waarom het zo laat in het seizoen werd gedaan. In deze periode zijn vogels immers druk bezig met nesten maken... en een aantal hebben al eitjes gelegd in de bomen. Vorig voorjaar werd ook al in diezelfde periode gesnoeid. Verschillende gemeenten werken volgens een goedgekeurde gedragscode waarin rekening wordt gehouden met het broedseizoen van de vogels. Misschien kan Zandvoort ook een gedragscode instellen... zodat de vogels in 2021 in alle rust kunnen netselen, sluit het stukje af. Dan uh, het volgende. Uh, de Sa uh, Zandvoortse jonge Tim heeft, zoals hij het zelf noemt... een klein projectje van het nieuwbouwproject Zandvoort in Zandvoort Nieuw-Noord gemaakt. Hij maakt namelijk met zijn eigen drone iedere week of na grote stappen in de aanbouw, een korte, aanbouw uh, een, een korte opname van het bouwproject van bovenaf. Wellicht vinden mensen het leuk om te zien en ze kunnen mij volgen op het YouTube-kanaal, zegt hij. Zijn YouTube-kanaal is te vinden via de zoekterm Project Zandvoort 2019-2021. Dus als u daar interesse in heeft om de mooie droombeelden te bekijken, dan kan dat natuurlijk zeker, uh, dan uh, kunt u hem opzoeken op YouTube. En het is erg mooi geworden, want ik heb ze, ze zelf ook al een paar uh, bekeken. Uh, dan nog, uh, Pluspunt heeft iets nieuws in het leven geroepen. Telebakkie heet het. Het is een telefonisch koffieuurtje. Een leuke manier om samen koffie te drinken en contact met dorp, dorpsgenoten te onderhouden vanuit huis. Het werkt als volgt. De gespreksleider start het telefonische groepsgesprek voor maximaal zes personen op een afgesproken tijd. Onder het genot van een kopje, of koffie, uh, kopje koffie of thee. En uh, wilt u deze telefonische koffieochtend eens uitproberen om uh, toch nog een beetje met mensen in contact te komen. Dan uh, kunt u uh, zich aanmelden via het uh, nummer van Pluspunt 023 57 373. Dus uh, ja, mocht u daar interesse in hebben, dan is dat zeker de moeite waard om uh, u zich daarvoor aan te melden. Ze zoeken trouwens ook gespreksleiders uh, die dan uh, zo'n uh, bijeenkomst uh, kunnen organiseren. Uh, dan nog als laatste de kunstroute met bronzen beelden van beeldhouster Marlene Scherps langs de boulevard uh, is weer compleet. Begin dit jaar raakten twee van de acht beelden beschadigd. Sculptuur De Kappel knakte door de storm en La Dona... Uh, de La Mancha werd door een duurdeel duur van, uh, van een schovel... in het duingedeelte van het Badhuisplein beschadigd. Inmiddels zijn beide beelden hersteld en zijn ze weer herplaatst. Alleen heeft La Donna uh, een uh, andere plek gekregen. Dit sculptuur staat nu te pronken op het burg, uh, burgemeester van Venemaplein... dat zo langzamerhand een kunstplein is geworden. Ja, dat mag je zeker wel zeggen. Daar staan... Uh, Mooie dingen op, uh, die allemaal natuurlijk uh, door standvoorters zijn gemaakt. En uh, ook dat is uh, mooi om even te bekijken als je er even op uitgaat. Uh, natuurlijk wel uh, voor een frisse neus en niet uh, hele uitgebreide uitjes. Uh, Hou het beperkt, zou ik zeggen. Maar uh, er is uh, nog genoeg te zien uh, uh, buiten op de boulevard en uh, in het centrum. Dan gaan we nu weer even naar muziek. Uh, hier zijn Susanne en Freek met Blauwe Dag.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 En uiteraard van harte gefeliciteerd. En nog steeds uh, super actief. Uh, natuurlijk uh, in verschillende producties. Waaronder natuurlijk de nieuwste dit jaar, uh, de musical Hello Dolly. Uh, die uh, natuurlijk uh, uit zou komen, maar natuurlijk ook uh, verplaatst is vanwege alle omstandigheden. Maar. Uh, dat wordt uh, sowieso weer een fantastische productie... want het doet altijd uh, supergoed in die uh, musicals. Wat uh, Simone Kleisma vorige week uh, de deed... is een bezoek brengen aan een verzorgingstehuis... om daar uh, uh, op te treden als een verrassing. Uh, want het was een leuke verrassing op Koningsdag... voor de bewoners van het Bladikumse verzorginghuis uh, Torenhof. Want niemand minder dan Paul de Leo en dus ook Simone Kleisma... verraste de bewoners daar met een uh, optreden... Een van de nummers uh, die ze daar uh, zongen uh, samen was uh, is het duet uh, Zonder Jou. Het nummer uit uh, 1995, alweer 25 jaar geleden. Maar uh, natuurlijk nog steeds even mooi. Speciaal omdat ze jarig is zonder jou. Bijna altijd ruzie met elkaar. Het werd me allemaal te veel.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 Tegenam is aan dag weer Let it go, Ja, dat was het duet van Simone Kleinsma en Paal de Leeuw uh, zonder jou. En uh, van Simone Kleinsma naar nummers is het bruggetje natuurlijk snel gemaakt. Want het volgende nummer dat ik klaar heb staan komt uit de film The, Great The Greatest Showman. Een Amerikaanse musicalfilm uit 2017. Geregisseerd door Michael Crazy met in de hoofdrol Hugh Jack Jackman. En de nummers en de soundtrack van de films werden gecomponeerd door John uh, Dapney. Uh, onder andere ook uh, producent geweest bij uh, Disney, of in ieder geval de muziek daar ook voor gemaakt. En ook uh, bekend van uh, de, de romantische dramafilm uh, La La Land, daar hebben zij ook uh, de muziek uh, voor geschreven. Het nummer wat ik klaar heb staan, uh, we gaan luisteren naar Rewrite the Stars, gezongen door Zac Efron en Zendaya Coleman. You know I want you it's not a secret i try to hide i know you want me so don't keep saying our hands are tied you claim it's not in the cards but fate is pulling you miles away and out of reach from me but you're here in my heart so who can stop me if i decide that you're my destiny What if we were the stars, say you were made to be mine, nothing could keep us apart, you'd be the one I was meant to find, it's up to you, and it's up to me, no one can say you. What we? Ja, dat was uh, Rewrite the Stars van uh, Zac Efron en Zendaya. Ik moet die uh, film trouwens ook nog een keer gaan zien, The Greatest Showman. Maar ja, uh, zoals uh, velen van ons misschien wel hebben... zijn er nog genoeg films die je wil kijken, dus... Uh, deze staat zeker hoog op mijn lijstje. Natuurlijk vooral ook om uh, de nummers. En uh, in ieder geval dit nummer is uh, een mooie daaruit. Uh, dan uh, nog even over moederdag. Want dat is natuurlijk uh, aanstaande zondag. En dat zou ook in andere woorden dan dat we voorgaande jaren gewend zijn. Want uh, misschien kan niet iedereen uh, op bezoek uh, bij zijn of haar moeder. Omdat, je, omdat nu natuurlijk vanwege de omstandigheden dat misschien niet altijd uh, goed uitkomt. Gelukkig zijn er wel uh, genoeg initiatieven natuurlijk van uh, ondernemers. En uh, ook bijvoorbeeld uh, dat je een kaartje kan sturen naar iemand. Dat je toch nog aan diegene denkt. Uh, Videoboodschap is ook populair wat je voorbij ziet komen. Maar uh, ja, er is uh, genoeg, uh, uh, nog genoeg andere manieren om toch nog een beetje een uh, feestelijke dag te maken. En uh, voor, voor alle moeders die nu luisteren, uh, dit nummer van Tina Turner... Tina Turner, You're Simply the Best. I call you, I need you, my heart. Tina Turner met Simply the Best. Wat blijft dat toch ook een, een mooi nummer weer. Uh, u luistert nog steeds naar ZFM Live, uh, de laatste kwartier van deze uitzending alweer, op deze vrijdag. Uh, ja, ik hoop natuurlijk dat iedereen uh, zondag uh, nog een mooie moederdag kan vieren. Op, uh, ja, op de manier zoals het nu uh, kan en uh, ook een beetje moet eigenlijk. Maar uh, we gaan nog even door met muziek, want uh, iedereen kent, uh, als je Nielsen kent...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 Sole sole sole beauty en de brains. Oh, oh oh oh het voelt goed, echt, hey, het voelt. Ze has the beauty and the brains. Beauty. Uh, uh, the beauty and brains. Beauty. Hey, hate the beauty and the brains. Beauty. Ah uh, uh, Beauty and the brains. Beauty. Come on. Hate the beauty and the brains. Beauty. ah. Uh, uh.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 Do you remember I size? All is, all is, all is, all is All is in beauty mm -hmm. Just one more thing before I go Before I let you take the throne You go right and I stay left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 the one who needs to win And watch out, kill you it comes I say when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 Guy Sebastiaan met Before I Go. En we zijn alweer aan het einde gekomen van deze uitzending van ZFM Live. Uh, maar we kijken eerst nog even naar het weekend, Before I Go. Uh, de programmering is weer terug bij ZFM uh, zoals u dat uh, uh, normaal van ons gewend bent. We beginnen natuurlijk morgenochtend om 8 uur. Uh, Toebak Leef, terug van weg geweest. Uh, Goedemorgen, Zandvoort. Het begint een uurtje later dan normaal, 11 tot 1 uur. De onderwerpen uh, vindt u ook straks op onze Facebookpagina. En Ben Zonneveld is de presentator. Zandvoort op zaterdag is ook weer terug met Rob Harms en Albert-Jan Vos. En uh, onder meer ook uh, het jazzprogramma op zondag. Tussen 10 en 1, een extra lange uitzending. En onder, andere, onder meer als presentator Jeroen van Sluisdam. Dus dat uh, wordt weer hartstikke leuk dit weekend. Ik uh, ga u bedanken voor het luisteren. Dit was ZFM Live van deze vrijdagochtend 8 mei. En dit was ook meteen zet van live voor deze week. Maandag zit hier Jaap Koper tussen 10 en 12. Voor nu wens ik u een heel fijn weekend toe en ik ben er donderdag weer. Tot ziens. Here we, go, on this like we know. With those crazy eyes and really low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 even een rollercoaster van Danny Vera natuurlijk om de ZFM Live van deze vrijdagochtend mee af te sluiten. Maar om nog even de laatste 15 seconden vullen voordat het nieuws komt, wil ik je vertellen dat zometeen om 12 uur een uitzending van Oud Zand wordt hartstikke interessant over de f 1 coureurs. Dus zeker luisteren. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.